Dit is Jeroen Tjabkema met het Enhooi Journaal. In het noorden van het land is opnieuw een bedrijf dat meewerkt aan een windmolenpark bedreigd. Het gaat om het park bij het Groningse dorp Meden, waar 35 molens moeten komen. Bij het bedrijf is een brief binnengekomen waarin impliciet wordt gedreigd met geweld. Het bedrijf heeft zich nu teruggetrokken uit het project. Vorige week werd een ondernemer die betrokken was bij de aanleg van een park in Drenthe met eenzelfde soort brief bedreigd. De politie onderzoekt of de dreigementen van dezelfde afzender afkomstig zijn. Gugman T., de verdachte van de aanslag op de tram in Utrecht, blijft vastzitten. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Dat is de maximale termijn. Het is de tweede keer dat het voorarrest van T. is verlengd. De volgende stap is een proforma-zitting tegen de verdachte. Dan wordt besproken hoe het onderzoek naar de aanslag ervoor staat. Het is nog onduidelijk wanneer die zitting is. Door de aanslag ruim twee weken geleden kwamen vier mensen om het leven. In de Oostvaardersplassen zijn de afgelopen maanden 1745 edelherten afgeschoten. Iets minder dan aanvankelijk de bedoeling was. Het streven was om 1800 her herten af te schieten. De komende dagen wordt er door de jagers van Staatsbosbeheer niet geschoten. Dat is vanwege het broedseizoen. Vanaf september gaat het afschieten weer verder. De totale populatie moet uitkomen rond de 490. Flevoland besloot vorig jaar het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen te verminderen... omdat de populatie te groot was geworden. Sinds deze week heeft ons land een kunstrechtbank. Die kunnen mensen inschakelen als er een geschil is. Er werken geen normale rechters, maar ruim 100 mensen met kennis van kunst en rechtspraak. Dat moet voorkomen dat de kunstrechtszaken jaren gaan duren bij meerdere rechters. Zoiets kost veel geld. Ieder jaar zijn er honderden geschillen over kunst. Bijvoorbeeld over de echtheid van een schilderij. Het weer vanavond en vannacht klaart het in de zuidelijke helft op... en kan het licht gaan vriezen, ook ontstaan er wat misbanken. In het noordoosten kan nog wat regen vallen. Morgen vrij zonnig, in het noordoosten is er meer bewolking... en kan er nog steeds regen vallen. Het wordt 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het valt nog erg mee met de files in de regio. Op de A4 is het wel wat drukker aan het worden van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade bij elkaar nu zo'n 10 kilometer file. Maar de vertraging is maar iets meer dan 10 minuten ook. En verder is het wat drukker al op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland. Daar moet je rekening houden met 5 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Niemand gaat het doen, jongen, ook niet je leven. De guy in de spiegel is de guy waarop ik reken en ik haal het yeah. Maar de clichés zijn waar En ze willen je zien vallen als je gaat Ik ben veranderd, heb scars, maar we lachen als laatste En get your guala is je enige taak yeah. Ja, die money is voor scars op mijn Yeah, yeah. Oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd En ik ben niet je mat, die jongens, ik ben on the road Ik neem met je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet We used to not be allowed, want that de be the money is for scars of heart? yeah, yeah Oh, oh, hoe ik voel alleen maar low them I'm MMM.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 feels bad.